RTL heeft een aflevering van het realityprogramma De Villa geschrapt omdat een van de deelnemers veroordeeld blijkt te zijn voor de geluchtmakende stoeptegelmoord uit 2005. De man zat vijf jaar vast. RTL besloot de uitzending van 11 oktober te schrappen uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer.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 Denemarken krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. Het linkse rode blok onder leiding van Helle Thorning Schmidt heeft de parlementsverkiezingen nipt gewonnen. De opkomst in Denemarken was hoog met bijna 90%. De aankomende Deense premier is 44 jaar en ze heeft internationale ervaring opgedaan in het Europarlement. En dan het weer. De dag begint zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in Zeeland kan in de avond wat regen vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file tussen Sliedrecht Oost en de Noordtunnel 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Verderop richting Europoort tussen Pernis en Spijkenisse, 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 But me. Well, me and my old lady have fallen into the same old don't routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad and though I'm nobody's part. You. Then we laughed for a moment, and I said. Met de van zon, zee, Zandvoort en zombie.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 mm Punt 9... En nu te de So